werkte de systemen weer. De samenwerkende hulporganisaties hebben minder opgehaald... dan de 1,2 miljoen die dinsdag bekend werd gemaakt...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 Die klinkt me toch wat aangenamer in de oren dan de Kroningswals... die eerder deze avond bij de wereldrijd doorhoorde. Je hoorde Jacko Gardner. De jonge Jacko Gardner die genomineerd was... voor een 3FM Series Talent Award. Maar die award ging aan zijn neus voorbij. Want die ging afgelopen weekend, het heeft allemaal gedaan, op paarspop. Die ging aan zijn neus voorbij. Die ging namelijk naar Kensington... En bent uit uh, Utrecht en die hebben het ook verdiend. Maar niet gedeputeerde Checo Gardner heeft een hele volle agenda. Vanavond treedt hij op in Duitsland en morgen in de metropool in Hengelo. En verder is hij een van de artiesten die zullen optreden bij de manifestatie Motel Muziek dat komend weekend gehouden wordt in Rotterdam. Daar zal ook deze band aanwezig zijn. En die komen uit België. We hebben twee jaar geleden daar een hele grote hit gehad, mede dankzij een heel aantrekkelijk clipje wat erbij zat, een animatieclip was dat, Marble Sounds, daar gaat het om, met de nummer Sky High. Interessante artiesten die zullen daar dit komend weekend in Rotterdam optreden. Jacko Gardner, die had ik al vermeld. En Marble Sounds, dat is de band die je net hoorde. Ze komen uit België en hadden twee jaar geleden een hele grote hit met dit nummer. Sky High mede te danken aan het feit dat daar een interessante animatieclip bij hoorde. Maar het melodietje zelf blijft ook natuurlijk heel leuk om te horen. En wat ik al eerder zei en wat ik al eerder gedraaid heb... Laura Lola Muvalla, die zal daar ook een optreden voor zorgen. En deze man niet is op dit moment in de Verenigde Staten actief. Maar wij staan stil bij zijn carrière die al 50 jaar lang duurt. En heeft ook recentelijk een album uitgebracht onder de titel Old Sock. Dit is uit de jaren 90, Eric Clapton, een nummer van de LP Pilgrim. My Father's Eyes... My Father's Eyes, het album Pilgrim van Eric Clapton. Dat in 1998 verscheen. Hierover zingt hij onder andere. Uh, met betrekking tot zijn vader, die hij nooit gekend heeft. En ook is het een uh, liedje waarin hij stilstaat bij het overlijden van zijn zoon Connor. Die op vier, vierjarige leeftijd overleed. Eric Clapton, dus uit de jaren 90. My Father's Eyes, de titel van het nummer. En je weet het, ik heb het al eerder vermeld. En het is ook te vinden, als je de website hebt gezien van de nachtklinkt anders.vara.nl... dan heb je kunnen lezen dat de LP Old Soccer, het jongste album van Eric Clapton, te winnen is. Daarvoor moet je wel een vraag beantwoorden. En de vraag is, welke groepen heeft... Eric Clapton gespeeld en dan gaat het niet om zijn incidentele medewerking aan een aantal opnames. Hij heeft onder andere ooit iets gedaan met de Plastic Ono Band en de Beatles. Er zullen er nog wel enkele opnames zijn waar hij incidenteel van meegewerkt. Maar ik bedoel, dus echt aan welke groepen van welke groepen heeft hij deel uitgemaakt? Eric Clapton dus. Meer antwoord naar de nacht ging het anders. En in de loop van de week ga ik alle inzendingen bekijken. Het meest juiste antwoord, en dat naar kans op die CD Old Sock waarvan ik in het laatste uur van de nacht denk ik, anders het volgende uur dus nog een trek ga draaien. Die het vinyltijdperk uh, nog hebben meegemaakt. Die kennen ongetwijfeld nog wel uh, de ouderwetse 45 toeren EP. Een 45 Tourenplaat plaat waar uh, vier nummers op stonden. Nou, die EP is weer helemaal uh, terug, uh, al geruime tijd. En uh, hij gaat steeds meer gebruikt worden. Onder andere door deze band, afkomstig uit Manchester. Ze noemen zich de uh, 1975. En het nummer Chocolate. En dat is dan op te, te vinden op een EP die als titel heeft Music for Cars. En daar staan dan weer uh, vijf nummers op. De EP dus uh, helemaal terug van weg geweest in dit uh, digitale tijdperk. Nogmaals de naam van de band, de 1975. Lenka, Australische zangeres met haar hit. As sly as a fox, as strong as an ox. As fast as a hare, as brave as a bear but as neat as a word as quiet as a mouse as big as a house oh, i want to be i want to be oh i want to be oh, oh, oh, is everything as me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 Kent van de tv-reclame Lenka, Everything at Once? Het leukste uit met Koppen van afgelopen zaterdag. Je gaat straks luisteren naar de columns van Martijn Koning en Wim Daniels. En er is ook nog het optreden van die uh, hele leuke band. die afkomstig is uit Catalonia, La Pegatina. Die komen voorbij. En verder is er Dolf aanwezig. met andere mensen van het cabaretgezelschap. Het leukste uit met Koppen dus dadelijk. Maar eerst iets heel fraais. Out the LP Night Ride Home Johnny Mitchell Back in 1957 we had to dance a foot apart and they the their rulers a heart. And so with John Could be exploding All we ever wanted was just to come in front Just to come, come in from the cold Come in, come in, come in, come in. Come in from the cold come in, come in. Please, come, come, in. In, come in, come in, come in from the cold I am not some stone commission Like a statue Dames en heren, uh, brrr, brrr, sorry voor de eventuele tocht, maar om meteen met de deur in huis te vallen en tegelijkertijd in de Pasen weer te blijven. Jezus Christus, wat is het nog steeds godallemachtig koud buiten. Ik kan er niet meer tegen. Ik heb gisteravond een emmer vol Paaseitjes omgesmolten tot warme chocolademelk. Zo koud had ik het. Het is met Pasen kouder dan met Kerst. Dat is veel te koud dus. Als Jezus met deze temperaturen was gekruisigd en daarna in een grot gelegd... dan was hij na zijn herijzenis uit de dood alsnog gestorven aan een longontsteking. Wat is het koud, zeg. En ik weet niet hoe het met u zit, maar de term opwarming van de aarde... begint mij met de dag aangenamer in de bevroren oren te klinken. Het is nu lang genoeg koud geweest. Ik wil dat het rokjesdag wordt, al moet ik zelf in een jurk door het park fietsen. Dat maakt me niks uit. Maar rokjesdag gaat nog even duren. En uh, je zal als vrouw ook wel gek zijn om met dit weer een jurkje aan te doen. Tenzij je extreem opgewonden raakt van een doos vol ijspegels. Maar goed, ik heb het echt gehad met deze kou. Ik heb geen zin meer om in april nog met een muts en een sjaal over straat te moeten klunen... met die vieze goren ijskoude wind die willekeurig opsteekt... en mijn tanden doet klapperen als kastanjetten... en mijn penis laat slinken tot de grootte van het ventiel van de opblaaspop. En dan wordt het de komende dagen een mini-ietsje beter... maar dan wordt het in de loop van de week zelfs nog kouder. Vreselijk. Wat is er aan de hand... Kunnen ze bij de NOS Marco Verhoeven niet een paar uur even in de vriezer stoppen? Dat hij even zijn bek houdt. Misschien ligt het allemaal aan hem. Een dagje opsluiten in de meterkast. Je weet het niet. Een paar dagen verplicht huisarrest voor Marco. Het kan helpen. Die man gewoon een weekje in een cel opsluiten en kijken of het weer zich herstelt. Gewoon een paar maanden naakt vastketenen aan een roestige kapotte verwarming ergens in een kelder. Het is een gok, maar proberen kan nooit kwaad. En het is veel te koud voor deze tijd van het jaar. En dan gaat vannacht nog wel de zomertijd in. De zomertijd. Dat kan toch niet? Het is veel te koud. Er zal iemand op snoes moeten drukken, want dit is gewoon niet geloofwaardig. En als het niet anders kan, dan mag de klok vannacht niet een uur vooruit, maar hoogstens een klein kwartiertje... Alles en iedereen is van slag door de kou. Er zijn zelfs dieren die ontwaken na maanden van winterslaap... naar buiten kijken en besluiten om zich toch nog heel eventjes om te draaien. En er waren deze week berichten dat de tropische tijgermug zich definitief in Nederland had gevestigd... maar die berichten bleken niet waar te zijn. Die vond het blijkbaar toch iets te koud hier. De tijgermug was van plan zich definitief in Nederland te vestigen... maar is na deze kou op die beslissing teruggekomen. Die heeft zijn paspoort gepakt en zijn backpackje omgedaan... en is naar warmere oorden gevlogen. De tijgermug drinkt graag bloed, maar liever niet on the rocks. En over dieren gesproken... Hoe denk je dat de paashaat dit jaar heeft? Die is natuurlijk blij dat hij in deze zware tijden een baan heeft. Maar hij gaat deze keer echt niet fluitend naar zijn werk. Die heeft morgen echt wel een mutsje op zijn kopje, een sjaaltje om het nekje en een zagrijnig blikje in zijn oogjes. En die sjaal en muts zijn nog niet zo erg, maar het is een stuk moeilijker om eieren te pakken met wanten om. En het is verrekte lastig voor de paashaas om rond te springen in zo'n strakke thermolegging. Het dier bibbert straks zo van de kou dat het net lijkt of zijn mandje vol tril-eitjes zit. We kunnen dus met deze paas het beste binnen blijven zitten... en zelf eieren koken, beschilderen en opeten. Er zit niks anders op. Ik herinner me tante Jo, waar we op tweede paasdag altijd langs moesten... en die had dan een enorme schaal vol gekookte en beschilderde eieren. En die moest je dan nemen, minstens drie. En tante Jo kookte de eieren altijd veel te kort... en dan droop dat smerige, koude eigeel zo over je kin... langs je vingers en je mond. En het was zo smerig, dat, dat ranzige, koude eigeel. Ik voelde me altijd een soort... Marterachtige, die in een verlaten nest vogeleieren zat leeg te zuigen. Veel te koud. God, wat heerlijk dat ik me hier bij Spijkers even een paar minuten heb mogen opwinden over de kou. Want ik krijg het er warm van. Dank u wel. Tramola la ira la gola Vida de tan desintonizada, a causas a poca vida. Ema empresa se tan freda dan ons asti maria las mantidas ay ay ay ay I dat filosofa, dat ik kijkt naar al die faria, dat de jang laat dias, no parem na mama la dat was cambjatania, brabat in nu lawa cu fe antor la cara la galeria Was de week van het camera toezicht het bekend is dat er in Nederland inmiddels één openbare camera is op elke 82 inwoners. Daarnaast blijkt Defensie 75 drones te hebben. die regelmatig als boven ons hoofd vliegen. Vraag is: loopt het niet de spuigaten uit met ons camera-toezicht? Wij discussiëren hierover met, u heeft hem erkend, onze minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten. Ja, goedemiddag uh, Dolf. Wat ontzettend uh, leuk om hier uh, te zijn. Ja. Ik ben zelf ook een uh, vervent uh, hardloper. En dan dacht ik dat het misschien aardig ja, was om te Meneer, meneer Opstelten, als u het niet erg vindt, wil ik graag uh, ter zake ja, komen. Ja, dat lijkt mij een uitstekend uh, idee, Dolph. Ik ben zelf ook heel erg een type van. Uh, ja, laten we de koe ja. maar eens eventjes uh, stevig uh, bij uh, de horens uh, vatten. Meneer Opstelten, Gewoon zeggen waar het op staat. Zonder dat daar onnodige uitweidingen... Meneer Opselten, u staat bekend komen. als een voorstander van verscherpt camera toezicht, Maar komt er niet een moment dat het ten koste gaat van onze vrijheid en privacy? Tja, dat eeuwige gezeur. Privacy dit, privacy dat. En wat heb je aan privacy als je hele gezin omkomt bij een aanslag door terroristen? Wat een idee. Wat een populisme. Sorry, wat is dit? Ja, dat is onze andere gast. Uh, vooral de oudere luisteraars zullen hem herkennen. Dat is uh, Loïke de Vos, bekend van de Fabeltjeskrant. Dat wordt smikkelen en smullen. Ja, Loïke, uh, jij maakt je ook ernstig zorgen over het toegenomen camera-toezicht. Afgelopen week kon de hele wereld via Volg de Vos meekijken hoe een vrouwtjesvos beviel van een nest jonge vosjes. Hartstikke idee, het is te gek voor woorden. We hebben geen enkele privacy meer. Ja, wat eh, koop je voor privacy als je gekneveld op de grond ligt na een gewapende roofoverval? Zo gaat het nou altijd. Onder het mom van veiligheid wordt meter ja. voor meter je persoonlijke vrijheid opgegeten. Ja, hou je kut, kutvos. <lacht> <lacht> Meneer Oftelte, uh, Lo Lo Loïke mag ook zijn mening geven. Ja, ik ook. Uh, mijn mening is dat deze smerige scheidvos... Zijn veel te smalle stinkback een keer moet houden. Omdat ik hem anders aan een rieke spies. Zoals dat met vosjes wordt te gaan. Wij zetten onze drones, onze camera's en telefoontaps in. Waar wij willen. Voor ieders veiligheid. Had idee. Wat voor een veiligheid is dat? Dat is geen veiligheid. Ja, meneer Jansen, moet ik nou echt in discussie gaan met dit uh, Ja, dit. Oh ja, tot nu toe geval. zegt hij uh, zinniger dingen dan u. Nou, ik ga hier niet zitten luisteren naar dit soort schetsfiguren, dat doe ik de hele week al in Den Haag. Het is voor mij ook weekend tabé. Oké, okay, meneer Opstelt loopt op dit moment uh, kwaad weg. Uh, nu zijn we alleen, Dolf. Loïke, al die camera-aandacht voor Vossen, is dat voor jou nog niet een uitgelezen mogelijkheid voor een grandioze comeback? idee. na jarenlange afwezigheid weer op camera verschijnen kan ook rampzalig uitpakken. Heeft u Anita Meijer gezien in The Passion of Christ? Dat was verschrikkelijk. Ja, dat was geweldig. Opgezwollen, dik aangezette, lekker. Ja, dat vette. Dat vond ja. ik ook fantastisch. Hè? Hoe, je, hoe, hoe je iets zonder inhoud zo kunt verpakken dat het nog heel wat lijkt. Dat is echt helemaal uh, mijn ding. Meneer Opstelt, ik ben verbaasd. U bent er nog? Ja, ik zag ineens dat er hier nog broodjes met eiersalade stonden. <lacht> En ik dacht, uh, Ton Elias schuift zo aan, dus ik moet er maar snel bij zijn. Ja, yes, ik dank voor de komst. Goedemiddag. Het is ooit begonnen met erg, maar dat vond men niet erg genoeg, dus werd het erger. Maar zelfs toen was men niet tevreden, waarna men ten slotte uitkwam bij ergeren. Er zijn mensen die er een dagtaak aan hebben, aan zich ergeren. Vooral aan zogenoemde taalfouten of modieus taalgebruik. Als ze in de krant hij wordt zonder thee zien, dan hebben ze de groengele ingezonde brief al bijna klaar. Ze kunnen zich ook enorm opwinden over bijvoorbeeld de woordkeuze zeg maar die volgens hen tegenwoordig zo overdadig gebruikt wordt... terwijl die woorden nota bene al 60 jaar lang populair zijn... sinds Wim Zonneveld zong, zeg maar ja tegen het leven. Maar taalergenis mensen zeggen liever nee tegen het leven. Waarom zou er bij hij wordt eigenlijk... ja, ik zeg graag eigenlijk, een T achter de stam moeten komen? Omdat je bij hij de stam van het werkwoord plus T krijgt... zoals bij fietst en loopt. Maar waarom krijgt hij Z dan geen T? Dat is zeker omdat we in het Nederlands geen twee gelijke medeklinkers... aan het einde van een woord kennen... Maar we hebben wel jazz en baseball. Maar die gelden zeker niet als echte Nederlandse woorden. Nou neem dan die jongens van Jan de Wit, Hollandser kan niet. Nou ja, Mauro, die is nog Hollandser. Nog bleker, zeg maar, dan Henk Bleker. En die heeft nu dan ook eindelijk zijn verblijfsvergunning. En dat is wel een groot hip hip hoera waard. Hip hiep! Maar Jan de Wit eindigt dus op dubbel T. Godzijdank heeft de taalunie ook schoon genoeg van al het gezeur over taal... en komt ze maandag met een aantal nieuwe taalregels... waarmee de zeurkousen, het zwijgen, wordt opgelegd. De taalunie gaat twintig grote veranderingen doorvoeren. De volgende horen daar ook zeker bij, weet ik, uit betrouwbare bron. Hun als onderwerpsvorm, zoals in hun hebben dat gedaan... wordt voortaan niet meer fout gerekend. Ik besef mag ook ik besef me zijn. Groter als is voortaan ook goed. En hen en hun mogen door elkaar gebruikt gaan worden. Volkshandsjournalist John Volkers was van die laatste vernieuwing blijkbaar op de hoogte... want hij schreef deze week in de krant... de piek van dit schaatsseizoen lag voor hun bij het thuistoernooi. Dit had eigenlijk nog hen moeten zijn, maar vanaf maandag is hun hier dus ook goed. Dat groter als wordt daar niet meer fout is, zal de kinderbescherming plezieren. Nederland telt volgens de CBS 25.341 ouders die hun kinderen steeds verbeteren... als ze zeggen, zij zijn groter als mij... Daar krijg je als kind een trauma van. En dat wordt nu met die nieuwe taalregel voorkomen. En let wel, niet alleen groter als mag vanaf maandag, maar ook groter als mij. En dan dat hun hebben dat gedaan. Door dat voortaan goed te keuren heb je bij een tv-programma als Voetbal International... toch al gauw 20% minder taalfouten. De, taal... de taalunie komt maandag ook met enkele nieuwe ezelsbreukje. Zo wordt ten behoeve van de werkwoordspelling het kofschip... dat ook al lang lek was, vervangen door kofschip taxietje... Een ander nieuw ezelsbruggetje heeft heel direct te maken met het faillissement van voetbalclub Veendam. Door dat faillissement verdwijnt waarschijnlijk ook de stadionnaam van de club, De Lange Leegte. En die naam was nu juist voor veel mensen een handig ezelsbruggetje om een hoogtepunt bij het vrije uit te stellen. Ik heb het zelf ook wel gedaan. Als het hoogtepunt te snel leek te naderen, dan dacht ik zelf niet alleen aan de stadionnaam De Lange Leegte, maar ik dacht er ook altijd een wedstrijd bij. Veendam, Helmond, Sport, Uitslag 0-0. Dat... dat werkte perfect. Met welk nieuw ezelsbrug de taalunie de ontstuimige vrijers nu te hulp wil schieten, weet ik niet. Natuurlijk krijg je weer mensen die zullen zeggen dat de taalunie zich buiten haar vakgebied begeeft. Maar rustig toewerken naar de climax is eigenlijk, zeg maar, gewoon een stijlfiguur. En stijlfiguren behoren wel degelijk tot de competentie van de taalunie. Voor alle taalergeraars heeft de taalunie maandag trouwens nog een heel bijzonder cadeau in petto. Het woord cadeau mag voortaan ook als K-A-D-O gespeld worden. Sommigen zullen zeggen hoezo, maar ik zeg... Buja <risos> get married someday but the promises were broken before. ...op Radio 1 en je hoorde het leukst uit Spijkers met Koppen. Met daarin. Allereerst de kolom uitgesproken door Martijn Koning... ...vervolgens het optreden van de uit Catalonia afkomstig band La Pegatina... ...ze zongen Flores y Violas. er was het cabaret met uh, onder andere Dolph Jansen... Daarna zong Anita Meijer Just a Disillusion" in plaats van haar uit de jaren zeventig... destijds de opvolger van die grote hit The Alternative Way... ooit de nummer één hit. Helaas, Just a Disillusion" werd niet een nummer één hit. Daarna hoorde je de column van Wim Daniels... en vervolgens James Blunt met een plaats van drie jaar geleden... These Are The Words... De nacht ging dan dus bij de Varen op Radio 1. Een nacht die in het teken staat van gitaar, virtuoze Eric Clapton. Omdat hij 50 jaar in het vak zit. Omdat hij net een nieuw album heeft uitgebracht onder de titel Old Sock. En omdat hij afgelopen zaterdag 68 jaar is geworden. Eric Clapton uit 1994 van een bijzondere LP van The Cradle... Het stond er allemaal in één keer op. Een zogenaamd live album, weliswaar opgenomen in de studio. Maar geen overdubs, geen instrumenten apart opgenomen. Alles in één keer opnemen, zoals het dergelijk hoort. Eric Clapton, From the Cradle, How Long Blues... So blue, and you won't be there. I declare I won't for you. How long? How long? Baby, how long? uit de jaren 90, 1994, om precies te zijn. From the Cradle, het titel van dat album. En ik liet je luisteren naar How Long Blues. Dadelijk naar het nieuws. Dan gaan we even Clapton beluisteren in de 21ste eeuw. Maar voordat het zover is, eerst nog even oude muziek uit een ver verleden. Hier is de stem van Peggy Lee. Sorry, with a fringe on top. Chicks and ducks and geese better scurry When you take me out in the Surrey When you take me out in the Surrey With a fringe Cha -cha -cha. on top Cha -cha -cha. Watch that fringe and see how it flutters When you drive them high-stepping strutters nosy folks will peek through their shutters And their eyes will talk The wheels are yellow, the upholstery's brown The dashboard's genuine The, top. Cha -cha -cha. the wheels are yellow, the upholstery is brown, the dashboard genuine leather. With icing glass curtains, you can roll right down in case there's a chance. For that shiny little surrey with a fringe ta, ta, ta, on the top. Shiny little surrey with a fringe ta, ta, ta, on the top.